EEN UUR Jan van der Putten met het NOS-journaal bemeldt NOC na eigen onderzoek. Enkele managers maakten valse facturen op, liet Schiphol opdraaien voor privéverbouwingen en sluist de geld door naar zijn eigen rekening. Schiphol denkt dat het voor miljoenen is benadeeld, maar kan het niet hard maken omdat de administratie door de betrokkenen bewust ondoorzichtig is gemaakt. Bij het bereiken van de kust van Texas is de orkaan Harvey in kracht afgenomen. Het is nu een orkaan van categorie 2 in plaats van 3. Er valt veel regen en er is veel schade, maar de precieze omvang is nog onduidelijk. In het plaatsje Rockford, Rockport zijn gebouwen ingestort. Of er slachtoffers zijn is niet duidelijk. President Trump heeft Harvey bij voorbaat al uitgeroepen tot de ramp om meer federale hulp te kunnen bieden. De partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet heeft een lid van de Nederlandse Volksunie uit de partij gezet. Die had zich aangeboden als vrijwilliger en speelde stiekem e-mails en appjes door aan NVU-voorman Kusters. De NVU zou betrekkingen willen aanknopen met Forum voor Democratie, maar de partij van Baudet is daar niet van gediend. De Belgische justitie laat een terreuronderzoek doen naar de aanval op militairen gisteravond in Brussel. Een Belg van Somalische afkomst viel drie militairen aan met een mes, waarna een van de militairen hem doodschoot. Twee militairen raakten licht gewond. Justitie ziet de aanval tot een als een poging tot terroristische moord. Fans van Max Verstappen en de Formule 1 die op weg zijn naar het circuit van Spa-Francorchamps staan weer in de file, net als gisteren. Volgens de ANWB is op alle toegangswegen naar het circuit het verkeer vastgelopen. Verstappen start morgen in de grote prijs van België. De Duitse Formule 1 coureur Sebastian Vettel blijft bij Ferrari. De Italiaanse renstal bevestigde in Spa-Francorchamps dat de viervoudig wereldkampioen voor drie jaar heeft bijgetekend. Afgelopen week verlengde Ferrari ook al het contract van Kimi Raikkonen met één jaar.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de grote krocht in Zandvoort. Zandvoort, zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zom. Zon. Zee. Zandvoort. Een -Zom. Zom. Zom. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met... Met nu. Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van de leer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Niet te laat Het leven kon niet mooier zijn Rozige en schijn. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon. Breng die rozen naar Sandra. Voor ze weg van ons gaat. Breng die rozen naar Sandra. Tis misschien.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 De schepen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 Te de midden van die bloemen staat een meisje fris en bloezen. Hij vindt haar het mooist van al nog mooier dan de mooiste roos. In haar klaan die geur en kleur verkoopt ze lente dag en nacht. En ze geeft aan iedere een goede raad met blije lach. Het mooie tulpen die en en afsissen. Ze komen vers van de veilingen glissen.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 Toen hij haar van dag zijn vuur liefde de stammen gingen verblaren. Ze ging zocht ze een jongen lief, waarom heb je zo'n geval? Zoek al lang een man met wie ik mijn hart en zaken delen mag. Dus van toen af flink dat pleintje, dit duetje iedere dag. Het mooie tulpen, ja cinten en narcissen, ze komen ver.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 Mijn hersens die werkten zo snel als ze konden Er was nog maar één kans die neven me bood Vluchtte in duisterde achter de ruit En kwam recht in de stout Ik zocht er een paard en ik sprong in het zadel Gaf het de sporen, vluchtte het al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 Verder langs het strand, en als een jongen pakte ik je hand.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 Onder jou gaan de nachten vol tranen voorbij, eenmaal slechts kan het zijn dat men vergeeft. Eenmaal slechts, eenmaal slechts, denk daar aan darling, laat me nooit meer zo huilen, want ik ben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 Ik ben toch je vrouw, dan ga ik tot het einde van de wereld met jou. En hoort de muziek van Carla van Renesse. Het laat me nooit meer huilen. En de avond Bobby Klein met Shokka Shok en ook nog uh, Mijn Vader is Cowboy.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 me rijk, rijk, rijk als een olieschijk. Voel me rijk, rijk, rijk als een olieschijk. Lieve mensen, zat er in de knop maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel leuker.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 Want jij kunt alles met me doen, ja, alles mag. Maar als ik word gekietel, dan krijg ik de slappe. Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet op me niet, nee. Dan. <tie> Zo, je gaat op met dit stomme, ah. in het wit met bloemen in mijn hand. Zo zie ik mezelf als bruid gehuld in kaalt. Heel verliefd,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 Eénmals meden bij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit, met bloemen in mijn hand. Eénmals meden bij die band, dan sta ik gehuld in kant, in het wit, met bloemen in mijn hand.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 Ik gehuld in kant, in het wit, met bloemen in mijn hand. Zeden tot elkaar darkness Op kostuum op het wereld. De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomstwoord. She, does. She does.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 In 1967 speelde ze een rol in de Nederlandse film To Grab the Ring. In 1977 in de film Mysteries. Naast haar vele personality shows tussen 1966 en 2001... ze ook op in een succesvolle televisiefilms. Als de liefdeswacht, deze samen met Ramse Safi. en een heel dun laagje goud, dat was samen met uh, Robert Long. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Lisbeth List. Die hoort er nu met Brussel. En ik zeg alvast...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 Op een kantoortje, hij dacht niet na. Zij dacht aan niets, dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen ho, oh, la, la en oolijk. Oh, Brussel was toen nog een dierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sint-Kathleen dansende sleepjurken